6 uur. Renate Kok met het NOS Journal. De politie van Sri Lanka wil dat burgers alle zwaarden en grote messen inleveren op het politiebureau. De oproep volgt na de ontdekking van honderden steekwapens bij huiszoekingen na de aanslagen op Eerste Paasdag. De politie vond de zwaarden en messen onder meer in moskeeën en woonhuizen. En Daarbij zijn ook grote hoeveelheden camouflagemateriaal aangetroffen. Bij de aanslagen op Eerste Paasdag op Sri Lanka vielen meer dan 250 doden. Op Curaçao is het cruiseschip Freewinds aangekomen... met aan boord een Deens bemanningslid met mazelen. Vanwege besmettingsgevaar kreeg het schip geen toegang... tot het eiland Sant Lucia, waarop de bemanning besloot... terug te varen naar de thuishaven in Willemstad. De 300 mensen aan boord mogen niet van het schip af. Eerst wordt gekeken wie gevaccineerd is of al eerder mazelen heeft gehad. Iedereen die dat kan bewijzen mag het schip verlaten. Alle anderen moeten voorlopig aan boord blijven. De Amerikaanse rechter heeft ASML een schadevergoeding van 845 miljoen dollar toegewezen na bedrijfsspionage door een Chinees bedrijf. Maar de chipmachinemaker uit Veldhoven verwacht daar niets van te zien, omdat het spionerende bedrijf inmiddels faillissement heeft aangevraagd. Onderzoek van het Financiële Dagblad bracht de spionage aan het licht. Daaruit bleek dat de Chinese ex-werknemers van ASML bedrijfsgeheimen hadden buitgemaakt bij een Amerikaanse vestiging van het bedrijf. In een woning in Hilversum heeft de politie onder meer 27 rugzakken... en 11 identiteitsbewijzen gevonden. De spullen bleken van zeker 17 verschillende mensen gestolen te zijn. De woner zit momenteel een straf uit in de gevangenis. Hij is daar aangehouden voor de diefstallen. De politie vermoedde dat de man eerder betrokken was bij een diefstal in een trein. En daarom werd ook zijn woning doorzocht. Agenten troffen daar ook telefoons, iPads, horloges, autosleutels... en buitenlands geld aan.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 Ja, de Yankee en Dura. Hier bij CFM. En ik zou zeggen, allemaal welkom in het tweede uur. Op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk op de TV-krant. En dan gaan we eventjes kijken. Ja. Lukt het nog een beetje, André? Uh, ja, hoor. Ja, heb, heb, uh, ja? ja, hij doet het. Test, uh, ja, test 1, 2, 3. Ja, hij 1, doet 2, 3, <laughs> 3, 5, 6, 7. Ja. ja, hij doet het gelukkig. Ja. Heerlijk. Had je, had je trouwens uh, nog wat? Of, uh... Nou, uh, ik zit hier te lezen. Als ja. ik hier naar buiten kijk, dan zie ik de zon. Ja. Maar uh, in Limburg ligt er gewoon een pak sneeuw. Wist je dat? Limburg en Park Sneeuw. Ja, daar heb ik het gewoon. Of op, op de ijsbaan was. of? Uh... <laughs> Overal. <laughs> okay. Alles is wit daar. Oké. Okay. Ja, inmiddels uh, ja, zijn ze al uh, gearriveerd. Jan, Dirk Jan en uh, Leroy. En samen vormen zij uh, Leroy en De Witten. En ja, dan gaan we in ieder geval even uh, een, een start maken eigenlijk. En uh, ja, het eerste is, uh, het plaatje wat ik uh, van hun ga draaien. En dat is uh, wat een mooie dag. Ja. Dag. Mooie dag, zomerdag. Wat een dag, wat een dag. Mooie dag, zomerdag. We liggen hier leuk, de zon op een huis. Wij maken goed geluid. Lekker leuk, dit meisje, dat mij. Wat voelt ze zacht, en als ze lacht, ze wil wat eten, ik haal dan wat. Een lekker snoepje, met haar hier in een mooie kuil, met heerlijk lekker warm zand. Wat een dag, wat een dag. Mooie dag, zomerdag. Wat een dag, wat een dag. So we're gone But is it fair En inmiddels zijn ze allemaal aangeschoven. Dirk, Jan, Jan en Leroy. En samen zijn ze dus Leroy en de Witten. Klopt. Zeg ik dat goed helemaal? Ja, ja. zeker. Ja. Jan. Uh... Even kijken, Jan. jouw microfoon doet het. Uh, ja, ja. ja. ja. Oké. Okay. Moet je even <laughs> iets naar je toe trekken, want je bent op plakjes, Goed in de microfoon, uh, de ja, Jan. Dirk, Jan, die, uh, die, horen we overal bovenuit. Dus. Ja, exact. ik zal het zo met je doen, jongens. Dat klopt. En Lier, uh, li uh, li uh. zit hij vast? Ja, ja je, uh... maar ik kan er niet bij. <laughs> Moet die haar losleggen. Ja, harder. Ja, iets is hard, iets is harder. Oh, iets harder. Ja, dank je. Okay. Dank je. Heren, welkom ja. hier in Zandvoort. Ja, dank je wel. Ik, uh, dank ja, je. Ja, ik, ik begreep, uh, de een komt uit Brabant en de andere komt uh, uit de richting Arnhem. Klopt uh, dat? Ja. Uh. ja, nou ik kom uit Pellop, maar ik kom eigenlijk uit Heemskerk. Ja. Ik zat vroeger vaak in Haarlem, in de laag. Ja. Als we zo gaan beginnen Jan, ja. dan ja. kom ik ook niet uit Brabant. <laughs> Okay, nou, ik kom eigenlijk uh, uit Afrika. <laughs> <laughs> nou, in ieder geval welkom. Dank <laughs> je. Hey, um, ja, het, het nummer... Uh, ja, ik, ik, ik was uh, een keertje aan het struinen natuurlijk. En toen kwam ik uh, dus, uh, ja... De eerste clip voor mij tegen, voor altijd. En toen dacht ik van... Hé, hey, dat is een bekende melodie. Demis Roussos. En toen hoorde ik Leroy zingen. ik denk, ja, dat is behoorlijk hoog. En zo begon Demis Roussos ook. Ja, dat was behoorlijk hoog. Ja, dat klopt. Toen, eh, de, de, Hoe kwam dat zo? Waren jullie op zoek naar een zanger? Of, eh, want jullie waren natuurlijk altijd de eerste formatie alleen, de witte. Ja. En, en, en eh, ja, hoe, hoe dat zo? Nou ja, we, ik, op YouTube zag ik een, een filmpje van Leroy. Ja. Bij een talentenjacht. Waar uh, Clennis Grace heel enthousiast over was. <lacht> over jou. Ja. Was dat Clennis Grace? Hoor? Was dat ja. Ja, ja, dat was ze. Uh, ja, Zeker het. weten ja Dat was niet de imitatie. Nee, ze was het echt. Het was gewoon een poot. <laughs> ja. En toen dacht ik... Uh, dacht ik eens contact mee opnemen. Want uh, eens kijken of hij zin heeft om Nederlandstalig te zingen. Ja. En dat had hij. Nou, dat is in ieder geval uh, ja, fijn eigenlijk. Want het, ja, het, uh, het, brengt, ja, nou, het brengt wel een beetje uh, uh, ja, meerwaarde eigenlijk toch? Aan de, aan de, aan de muziek die, uh, die je schrijft, Jan. Ja, want dan uh, begrijp je ook een beetje waar het over gaat. Ja. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk ook het filmpje uh, waar je je verhaal in vertelt, heb ik uh, natuurlijk ook gespot. Okay. Ah, je bedoelt, is dat uh, de eerste gelukkig zijn? Uh... Uh, waar hij in vertelt inderdaad dat hij de nummers zelf schrijft en, en dat hij daar plezier in heeft. En ja, ja, vindt. ja, ja. En uh, ja, ja. Uh, en toch uh, ja, met zijn zoons. Uh, ja. ja, toch in de muziek. Uh, ja. uh, dat is een mooi stukje, hè, die... ja. ja. Ja, vind ja, ik ook. ja. ja. Het is toch uh, iets... Uh, nou ja, sowieso voor jou natuurlijk... dit filmpje om, om, om te bewaren eigenlijk. Ja, joh, fantastisch. Het blijft altijd uh, op internet uh, te vinden. Klopt, ja. Goh, uh, wat uh, heb jij toch een lage stem, man? Ik kan ja, nog, nog, nog ja. En oh, uh, uh, Heb je gisteren een al een zwaar gehad? Uh, <laughs> dat kan ook natuurlijk. Uh. Nou ja. <laughs> <laughs> kan nog <ook> lager, hoor. <laughs> hey, en... Uh, ja, Leroy, uh, jij bent erbij gekomen. Ja. Uh, uh, wat vond je zelf van het concept? Uh, wat vond ik er zelf van? Nou, ik had er heel veel interesse in. Het was natuurlijk voor mij wel wennen. Maar uh, ik had er heel veel interesse in. En, uh, ondertussen weet ik eigenlijk niet beter meer. Het, het klinkt een beetje alsof jij uit Limburg komt. Nee, ik kom niet uit Limburg. Ah. <laughs> en ook niet een beetje. Oké. Okay. <laughs> hey. ja, is het echt zo erg? Nee toch? Nee, dat is 8 g hè? Ja, dat, zo dat zit er de sowieso de de de in, de natuurlijk. Je hoort wel dat je hier niet vandaan komt. Ja, nou, nou, nee, okay, je, dat, dat, is, dat is waar. Niet, ligt ligt. Uit van, uh, nee. Nee, niet uit de buurt van uh, hier. Nee. Hé, maar ja. Zijn jullie juist gaan proberen? Ja. Jullie denken van, we laten hem... gooien hem op het schip en... Laten het alsjeblieft niet zinken. Ja, nou ja het duurde, het duurde even. ja, het duurde even voordat we de formule te pakken hebben, hadden. En uh, uiteindelijk was het zo dat we, uh, Leroy zingt in een bepaald register. Ja. Uh, ik maakte melodie en de tekst. En dan uh, gaat het naar Dirk Jan toe. En die uh, doet alle instrumenten. En dan hebben we een studio waar de zang opgenomen wordt. Ja. En dat is eigenlijk een, een, een formule. Dat duurt even voordat je zo'n ja, zo zo set gevonden ja, hebt. Ja, ja, ja. Wordt voordat, een beetje een werkwijze, zeg maar. Een, ja, ja. een werkwijze is die, die bevalt. Ja. En dat is eigenlijk nou... nou dat sinds eigenlijk uh, min of meer voor altijd... Dan ja, hadden we ook een kerstliedje nog. Is dat eigenlijk uh, een goede manier geworden. Dus, dus, dus, ja. dus eigenlijk is voor altijd een test geweest. Eigenlijk sinds ja. de outro van ja, een Mooie ja. Dag... Uh, ja, ze dus is de outro of een mooie dag volgens nou, mij. Ja, dus is begonnen. <laughs> ik zeg, was dat voor of, of voor altijd. Oftewel, of, ja. dit de nummer wat ja. ik net, uh, net heb ja, ja, precies. Ik heb hem klaar staan voor altijd. Dus, uh, nou, fantastisch. Ja, Dan gaan we die eerst even draaien. Iedere dag van mijn leven is vol van geluid. Jou. Jij moet Zo, en dan begin ik met de cd's te gaan. GELACH Nou, nou, nou, nou. Ja, hey, prachtig nummer. Uh, ja. De, de, de muziek doen jullie ook allemaal zelf natuurlijk. Ja. ja. Uh, de, de prezen, of uh, tenminste, de cd's opnemen en dergelijke. Uh, dat gebeurt ook in eigen beheer. Ja, ja alles. Ja, ja. Even kijken, volgens mij doet... Uh, ik zie je openstak aan, aan Hallo, 1, nou. 2... Wil jij even... Moet ik, uh, uh, even het uh, plugje misschien? eventjes aandrukken. Zo, is dit beter? beter. Nee. Ik, ik kom wel binnen. Nee. Misschien eventjes uh, opnieuw pluggen? Ben oh. oh. ja, ik nu... Nee, hè? Ja, ik hoor je wel, maar de microfoon doet dit niet. Oh, dat is toch niet <laughs> erg. <laughs> <laughs> Zo, is dit? Nee nee, nee, nee. nee, dat is hem ook niet. Oh. Nou, ja. Ik heb hier... Gee, geeft ook niet. Nee, nou ja. je, we gaan er gewoon eentje denken. Heb je het volume. Uit... We, we gaan zo gewoon eventjes wat, uh, wat aan die plug morrelen. Dat, <laughs> dat komt goed. Hey, um, ja, wat ik zelf ook een leuke nummer vind, is mijn meisje lacht. Oké. Okay. Ja, is dat... Dat is ook een leuk Ja, is dat in de privésfeer iets gebeurd... dat je denkt van nou... Dat we meisjes laten lachen, Nou, je? Nou, zoiets. Nou, we eigenlijk niet zo vaak voor dat ze lachten. Dus Jan ik er maar gelijk een liedje gemaakt. Daar hebben jullie een liedje gemaakt. Nou... Ja, ik ben altijd heel serieus. Ik heb Leroy, Leroy als inspiratiebron gebruikt. Ah, Oké, okay. hij, hij, uh, hij was degene die. Uh, zijn, zijn meisje lachte dus nooit. Nee, dat klopt. En dat was voor jullie de inspiratie om uh, dit nummer te maken van. Uh, mijn meisje lacht. Ja, Leroy en vrouwen. Ja, en ik, ja, ja, ja. Ik ben zo hartstikke dankbaar daarvoor. Ah, het is in ieder geval een leuk nummer geworden. Dat sowieso. wel. Ja. Hey, maar, um, wanneer zijn jullie zelf eigenlijk begonnen? Uh, want dat, dat verbaas ik me eigenlijk wel. Uh, is... Zullen we met z'n drieën met uh, Leroy nou, ja, Jullie zijn sowieso eerst begonnen met uh, De Witte. Ja. Uh, hebben jullie daar uh, gewoon wat cd's voor de leuk, voor de fan? Uh... Uh, nou, ik had eigenlijk um, in een aantal jaren een, een aantal liedjes uh, gemaakt. Ja. En um, toen... Um, was, kwam een verjaardag in het zicht. En toen uh, leek het me een leuk cadeau... als we met z'n drieën... Hè, met een andere zoon... Dirk, ja, ja. Jan en ik... Ja. Hè, dan die liedjes uh, zouden gaan opnemen. Dus het was eigenlijk een verjaardagscadeautje. Zo is dat begonnen. En toen hebben we een album gemaakt ook. Oké, okay, even kijken want Het is uh, sowieso met, uh, met, met twee zoons... en Nijlis, Ja, ja, uh -huh. ja, ja. ja. ja oké. Okay. Ja, ik moest even, even spieken. Ja. <laughs> Wat je zegt, twee zoons... En uh, uh, Nederlands is, uh, is hier niet bij. Nee, nee die, uh, die, uh, die kon dat niet meer vanwege zijn werk. Oké, okay. uh, ja. Nou ja, dat uh, kan gebeuren. Ja. Ik bedoel, uh, jullie zijn in ieder geval. Goede reisgat trouwens hier naartoe. Ja. Ja, hey, ja waar, waar, waar, waar, waar jullie ook vandaan kwamen. Dat, uh, nou ja. <laughs> ja. Of het nou uit Arnhem is of uh, Brabant, Limburg, uh, Oesgeest. Uh. <laughs> Hey. Ja, ja, het is toch lastig dat die, dat die microfoon het niet doet. Ja, die moeten we zo even fixen. Ja, dat gaan we zo eens eventjes uh, proberen in ieder geval. Hé, hey, um, nou ja, het verhaal van uh, mijn meisje lacht, uh, dat kennen we nu. Ja. Toen, <laughs> en, uh, en, en, uh, nu lacht ze wel, of? Nee, toen kwam de volgende single, die is daar ook op gebaseerd op ja. mijn leven. Dat was Scheiden. Oh, dat oh, oh, was <laughs> Scheiden, ja. ja. <laughs> nou, ik dacht, we staan hand in hand. Maar... een volgende tijd is een dat... cover, namelijk. Nou, uh, <laughs> Ik denk dat we hem even gaan draaien. Ah, heel Mijn mooi. meisje wacht. Heel mooi. Doen we. Als hij wil. Ja. Weet Haar zacht, ik kom met binnen. Zij heeft op mij gewacht. Oh ja, het is zo heerlijk samen nu naar bed te gaan. Ja. Ja, ze is uitgelachen. Ah, ik doe weer mee. Ja, ja, ja, ja. Doet dit yes. weer? Ja, ik ben <laughs> zo blij dat ik nu weer mee kan kletsen. Ja, hey, maar, uh, ja. Uh, even kijken, sinds wanneer bestonden jullie al? 26 september 2015. Zo, zo kort maar. Is dit nou? Ja. Nou ja, er zijn wel. Was het niet 25 september? <laughs> nee, 26. 26. Hebben ja. we elkaar al eens ontmoet? Heb Nee. Nee, toen hebben we elkaar, daarvoor hadden we elkaar ontmoet. Dat was op mijn verjaardag. Ah. Ja, ja, mijn eerste single was uh, januari 2000. Daarom weten die datum's wel. Maar toen waren we al ook onder Jan. Heel verdacht dit. Ja, dat was wat vergeten datum? Ja, dat is wel <laughs> <laughs> geslepen, hè? Ah. <laughs> hey, maar de, ja, jullie treden ook gewoon actief in het land op. Ja. Uh, uh, ja, mijn vader het er net al over. Het is een beetje lastig eh, qua drummen en eh, basgitaar en gitaar en ja. zingen en noem het maar op. Ja, dat is vooral wel complex, ja. Ja, ja want eh, Nelis speelt alleen gitaar, hè? neem ik uh, aan. Nee, Nelis, die zit er niet meer bij, hè? Die, die zit hier, in, heel lang, okay. Het is alles, zeg maar, uh, eigenlijk alles wat je op het plaatje hoort ben ik, behalve Leroy. <laughs> nou lullig, dankjewel Leroy ja. Fijn dat je er was ja. Ja. Ja. Ja. Dus, die, dus eigenlijk Bij optredens is het vooral, uh, vooral Leroy ja. Uh, Maar ja, dus ah, dat ja Eigenlijk gewoon, naar draait het dus ja. ja. ook vaker ja. om En die kan je ook alleen boeken Ja, Leroy is alleen te boeken Ja, ja, ja. Dan, uh, uh, jullie gaan niet mee voor de fun? Of, uh. nou ja, als ik die one-man band, als ik dat nog een keer voor elkaar krijg. Ja. Ik ben nog een goed pak aan het maken. Dan, ja, kijk, dan ga ik dat wel doen hoor. Met ja, de trommel ja, en die toeters. Ja, dan dus, ja, ja. wil ik je wel hier in de studio. hè? Ja, dat dat, wil ik ja. zien. Ja, dat snap ik. Ik zou het ah, ja, ja, zelf ja, ja, ja. ook wel willen zien. Ja. Ja. Oh ja, dat is als het album klaar is, gaan we wel uh, theater in. Ja, ja we uh, hebben wel plannen voor een toertje, en dan, ja. maar dan moet er wel wat versterking. Oké, okay, uh, en, en, en wanneer is dat eigenlijk een beetje uh, richting? Ja, later dit jaar, denk ik. Uh, denk nou ik ja, of, ik, hoop, uh, ik hoop dat het in september... september uh, er moeten nog drie liedjes uh, gemaakt. Ja, plan. om ja. een album uh, compleet te krijgen. Ja, een precies. album compleet okay. te krijgen en ik hoop dat dat toch... Uh, nou ja, laat maar zeggen september... Nou van, ja, <laughs> ja, laten we zeggen dat tegen het einde van het jaar. Tegen het einde ja, van het zo, jaar. Precies, nou, laten we het daar precies. maar eventjes op houden. Ja. En dan uh, gaan jullie een theatertour houden. En dan brengen jullie ook gelijk de album uit. Ja, precies. Ja. Ja. En, uh, Ja. Wat, wat zijn de bedoelingen dan? Nou ja, doorbreken. De wereld veroveren. De, de dat uh, ja. ja, is, is logisch <laughs> toch? <Ja. laughs> nee, nee, maar. Uh, de bedoeling is. Uh, de bedoeling is um, een, ja, hoe moet ik het zeggen? Leroy is een fantastische zanger. En wij doen alles om het bed voor hem neer te leggen. En hij verdient een mooi groot podium. Een plekje, ja. Dat is mijn... Ja, artiesten het is toch een hele massa, laten we het zo zeggen. Ja, enorm. En ja, om jij eigen daar tussen te manoeuvreren en ja, toch... Een beetje uh, naam te geven. Ja, dat is heel, dat, dat is heel hard werken. Ja, ja, dat is heel hard werken. Ja. en uh, Ja, toch behoorlijk lastig. Ja. En, en uh, ja, voor, voor de vrouwen is het nog lastiger... als voor de heren natuurlijk. Ja, Want, ja, ja. ja persoonlijk ja, is, ja. Met de vrouwen is het toch lastiger met zingen. Uh, Ook qua stem ja hangt, de hangt van de vrouw af. Ja, nou, maar het, het, is, nou ja, het hangt van de vrouw af, ja. Dat, dat hebben we Gevaarlijke onderwerpen, laten we niet verder hierover hebben. daar gaan we het ook verder niet over hebben. Want, eh, eh, want, eh, ik heb de volgende vorm staan: de, alle jongens willen jagen. Dus eh, ja. Ja, dit gaat ja. over Leroy. Ja, ja. Dat, <lacht> ja. dat is op zijn lijf geschreven. Nou, dat is de uh, nou Wat ja, wie, wie is die dame waar je mee op het strand loopt in de clip? <lacht> <lacht> uh, ja. ja, dat weet ik niet eigenlijk. Uh, <lacht> Oké. <Okay. lacht> ja, uh, het was uh, maar een vraag. De, ik ik, ik da, heb ze natuurlijk... Een mooie dag. Ja, een mooie dag, ja. Ja, uh, was de een mooie dag? Dat is een verkeerde onderwerp. Ik ja, ja, denk dat we eventjes vastgehoord moeten doen. Het uh, <laughs> was zo zek. lekker weer vandaag. Ja, Ik zeker. Heb, echt, het is maar ja, goed dat we in het ja. noorden zitten. Ja, precies. Daarop. Nee, dat, uh, ja, dat was uh, een figurant eigenlijk. Oké. Okay. <laughs> eigenlijk, ja, ja nee. dat is zeg genoeg. Nee, dat was, dat was mijn partner uh, op dat moment. Oké. Okay. Op dat moment. Nou, dat dat, uh, dat moment. was een formulering, dit. Dat was ik al, ja. dit, dat was, dat was ik al bang voor. Ja, wat moet ik je nou zeggen? <laughs> nou ja, dit zegt: je kunt zo de politiek in. Dat is een uh, fantastisch net antwoord. Een politiek, dat was de correcte partner. vraag ja. en een politiek correct antwoord. Ja. We gaan. En allemaal draaien. Alle jongens willen jagen. Hé, hey, je weet niet hoe het aankomt bij haar. Misschien zegt zij wel niets meer. Misschien wil zij wel niets meer te maken hebben met jou. Jij ging vreemd met haar beste vriendin. de woning daar kom je niet in oh. zij is zo ook... Dat hebben jongens nodig. Dat hebben jongens nodig. The Entertainment for You zaterdag, gast. Leroy en de Witte hier in de studio aanwezig. CFM Zandvoort Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. En de heren zijn hier dus ook uh, tot die tijd. Zeker. Ja. Hé, hey, um, nou ja, daar gaan we niet meer over verder. Hè? Over de videoclip en dergelijke. Huh, Wat? Nou ah, ja. <laughs> Volgende liedje. Ja, volgende liedje. Nou, ja, ja. ja, ja, ja ik, ik, ik heb hem eigenlijk al klaar staan die, die, die jullie als laatste uit hebben gebracht. Gelukkig zijn. Oké. Okay. Dat, ja, er dat, was dat lukt nog, nu wel. Was er ja. nog één voor. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nu was wel. Was er nog één ja. voor, hand in hand? Uh, ja, die, uh, die, die, die. Die is hier aan de. Uh, Zullen we die zo eerst doen dan? Ja, die zie je gedeeltelijk aan de kust uh, bij Callan's uh, Oog opgenomen ook. Oké, okay, ja, want ik heb. Uh, Op een ik een hele zit, mooie winst uh, de dag. Ik zit even te kijken of we ze er nou allemaal nog kunnen laten horen. Ik haal nog steeds zand uit uh, mijn oren uh, van die dag. Oké, okay. van het film <lacht> of. Uh... <lacht> met hand in hand? Met, met hand in hand. Kwam, hand in hand, ja. Kwam ik, eigenlijk ook het uh, werd, werd, werd, werd, was redelijk succesvol ook. Uh, het is. Uh, ja, weet ja niet dat, de, dat de, ging. Dat we zijn heel druk op Facebook. Ja. En ik hou die statistiek ook bij op Facebook. Ja. En uh, dan, dan kan je zien hoeveel mensen ons, van onze muziek houden. Dat is ja. Gewoon, dat is ja, want uh, ja, in de clip zie ik inderdaad uh, wat mensen uh, erbij komen. En samen uh, staan, staan uh, eigenlijk iedereen mee te deinen en te zingen. Bijna hossen is het. Bijna? Hossen. Nou, ja, hossen. nou wat oh. leuk is, is dat, uh, dat, dat uh, we nee. hadden dat liedje uitgebracht, hand in hand... Ja. En uh, toen kwamen er ook mensen die, uh, die wilden dat spelen in een uh, accordionvereniging. Nou, dus ze hebben de muziek op, uh, op uh, internet gezet. Ja. En uh, toen kwamen er ook een aantal koren die wilden het liedje op hun uh, repertoire zetten. Oké. Okay. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Ja, nou ja, dit is uh, ja, toch wel veelbelovend. Ja. Toch? Ja. ja. Ik bedoel, als iemand dat wil gebruiken, en uh, ze ja. kunnen dat gebruiken, ja, ja vind, ik, uh, vind ik toch een... Uh, een, een, een applausje, zeg maar. Hè? Een, een, een, een, klein, een, een klein applausje waard. Toch wel, ja. Ja, jongens, een applausje, kom op. Ja, een, een, een, een applausje weer uh, zelf, jongens. <laughs> <topsen> nee, maar... Um, ja, tossen. Ja, ik vind het nou niet echt mossentossen. Nee, dat is een hele verkeerde woordkeuze. Ik vind Dijnen eigenlijk... Is ook dat zou toch, dat heel... dat we eigenlijk kunnen zeggen, zoals ze in de achterhoek zeggen, van heuken. Oh mijn god, heuken. Dat is echt een woord waar je heel veel van zou kunnen maken, ja. <topsen> Zullen we het daar nou niet over hebben? Ik zeg niks. Ik ga er hard op aan nadenken. Nou, nee, dat, <laughs> uh, dat gaat samen hand in hand. Hè? Ja, precies. Nou, het draaien. Oh, waar gaat het naartoe? <laughs> Het land ligt te prachtig. In de hand op het heu op het prachtig nummer. Uh, Dank je. Ja, ja, ja. Nou, dat dit gaat over wat ons bindt als het in Nederland en dat is de zee en het lage land. Ja, nou ja, huh? ik, ik bedoel, Kijk, Nederland is uh, Nederland. Nou ja, Nederland is toch uh, vrij uh, rijk uh, aan, uh, aan natuur nog. Kijk, ja. en hier was ik huh? geen inspiratiebron. Nee, nee, nee, nee, nee, nee ik zag je ook niet. Die stond ergens achterin. Ja. ja, hier werd het roer totaal omgegooid. Nee, maar uh, Nederland is natuurlijk heel rijk uh, uh, qua natuur. En, en sowieso, uh, ja, plek, ik ben ook wel eens op plek. dat ik denk: van jee, hè, het bestaat toch in Nederland? Ja. Uh, en jullie komen daar vandaan? Ja, we komen van de, <laughs> de hele. Ja, ja. ja mooi stukje dat. Ja. Nou, sommige, hè, want uh, jij woont in het midden van Amsterdam. Ja, ik woon nu in Amsterdam. Dat is een maar mooi zo kort ritje. Ook. Ja, uh, nou, Heel natuur hoor daar ook. Het is, is bijna één uh, ja. ja. keer vallen, twee keer vallen. Uh, Dat je hier uh, bent? Eén rechte streep, ja. <laughs> Twee knipperen, nou, het, is, het is in ieder geval een, een, een, een thuissituatie, laten we het zo zeggen. Ja. Nou. Ja, no. hey, um, ja de, de, de album die jullie gaan uitbrengen, de, daar uh, komen dus uh, de bekende nummers op. Maar daar staan ook nog wat uh, onbekende nummers op, neem ja. ik aan. Ja, er komen nog drie nieuwe komen erbij. Oké. Eigenlijk mogen we dit niet verklappen. Zes komen erbij. Acht. Hok maar, A, B Dat C. De twaalf hebben. Ja, oh. of, of wordt dit een dubbel CD? Nee, <laughs> Zo, dat, dat overleef ik niet. Oké, okay. nou, nou, nou ik bedoel, uh, ja, die, die, die, die redt dat wel. Ja, Zerky. hij wel. Maar, ja, maar okay. goed. Uh, <laughs> <laughs> ik bedoel, uh, hij, hij komt langs als hij, als hij zijn pak aangemeten heeft en dergelijke. Dus... Uh, <laughs> Wij gaan het filmen. Hey, um. En wij zijn erbij. We zijn erbij, zeker. Ja, ik hou jullie op de hoogte. Ja, uh, ik vind het wel een heel mooi ambitieus project ja, ik, ik, ik eigenlijk. Blijf, ik blijf het volgen. Ja. Hé, hey, um, André. Yes. Ja, even de hey, microfoon. microfoon pikken ja. van Jan. En dan nu het ja. weer morgen. Ja, zo is het. Goed, man. Hé, André. Yes. Vertel eens eventjes, uh, wat, wat, wat gaat het weer doen uh, de komende uh, dagen? De komende dagen. Ja. Uh, op dit moment is het uh, licht bewolkt met een beetje zonneschijn. Uh, Dodendenking straks om acht ja. uur. Zal ja. ook een beetje droog verlopen. Ja, dan gaan we dadelijk ook uh, inderdaad eventjes uh, overschakelen naar NPO1. Maar dat uh, doet uh, de collega. Ja, uh, voor de rest zal het nog wel afkoelen. En ja. uh, hier en daar zal nog wel een buitje vallen. En dat is voor vandaag en morgen. De komende dagen de, zal het dus niet droog blijven. De bevrijding ook niet? Uh, bevrijding met, met bevrijdingspop. Hier en daar, dat, uh, hier en daar zal de, er ook een buitje vallen. Oké, okay, dus de parapluie en de ponchos mee naar ja, de bevrijdingspop. Dat is wel geadviseerd inderdaad. Ja, ja, ja. En, uh, en natuurlijk wat uh, te eten. En een goede jas En een goede jas, inderdaad. Ja, dus nog ja. tot 5 graden zat hier zo. Ja, en, uh, en wil je dat niet? Nou ja, dan zou ik lekker thuis blijven. <laughs> Hey, en de komende dagen, staat er nog wat? Uh... De komende dagen? Ik ook. Ga, ga, gaan we nog iets, iets uh, leuks beleven? Uh, dan we ineens uh, de korte broek aan moeten trekken volgende week? Um, de komende dagen wordt het niet meer warm tussen de 10 en 12 graden eigenlijk. Oké, okay. nou. Dan blijven we gewoon lekker thuis en dan gaan we gewoon aan het werk. Dat is wel lekker. toch? Ja, Superlekker. <laughs> Superlekker. Ik ja, Kan niet wachten. Hey, dankjewel. Ja, dan gaan, we, dan gaan we weer eventjes terug. Heb je nog een nieuwtje trouwens? Of, uh... um, ik zal even kijken. Heb je een momentje? Ja, heel eventjes. Heel eventjes. Even heel eventjes. En, dan om te uh... laat. Ja, ja, <laughs> ja, ja. <laughs> Nou, ik heb hier een leuke. Ja. Uh, de politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Schiedam... een man onder de douche van een andermans huis gehaald. Oh, agent die had zelf gewoon water mee, of? Ja, nou ja, agenten kwamen ter plaatse na een melding over een onbekende persoon die voor een woning stond en niet weg, niet weg wilde gaan. Toen de agenten aankwamen bleek de man al onder de douche te zijn gegaan. <laughs> Waarom die dat deed, dat <tast> weet ik ook niet. Ze hebben hem weggestuurd en uh, gaan we lekker naar jou guys. Ja, dat ja. is dat heel gaaf. Dus ja, <tast> van, af en toe heb je van, van die dingen... Um, waterbesparing of zo. Ja, ja. Nee, ja, ja. Hey, um, nou ja, we hadden het er net al over. Je gaf het net al aan. Na ja, het verhaal van Leroy, ja, er komt scheiding. Wat kun je daarover vertellen, Dirk Jong? Scheiden. Ja, ik ben heel goed in scheiden. Ja, ik heb het gezien. Je lag alleen op bed of op een bank, wat was het? Ja, ja, dat is een dramatische scène. dat is wel echt mijn op mijn top van mijn kunnen hoor, je daar Oké, dus de toneelles ga je ook nog volgen. En dit is nou eigenlijk is dit liedje denk geïnspireerd op mijn liefdesleven. Ah, okay. Dus dat is dan de andere kant van het verhaal. Ja, gaat hartstikke ja. lekker, joh. Oké. Okay. Ik ja. denk dat we hem maar eventjes tegen horen moeten brengen dan. Nou, Lijkt me goed. Even, even voor, de, voor de mensen die ja, daar beeld bij willen hebben. Hoe Dirk-Jan -Jan, ja, uit op die bank legt. Of bed, ik weet niet wat dat is. Kunnen ze dat bezichten op YouTube? Zeker. Zeker, zeker. Ja, ja, ja. ja. Lido en de Witte. Scheiden. Ja. Zijn vrijheid nodig, want zijn wilde haren zijn nog niet voorbij. Een vrouw zoals zij wil vooral genieten met de kinderen samen en met hem erbij. Maar hij wil ons daar. En roept bij de deur, ik wil scheiden Zij kijkt dan ons en fluistert dan zacht Door de dichte deur. Zijn jas aan en roet bij de deur. Ik wil scheiden. Zij kijkt dan ontzet. Wel scheiden, Jan. Ja. Een, ja, ja, wil je wel? Ja. uiteindelijk ja. ja? gewoon nee, bird, ik, ben, hoor. ik ben niet getrouwd, dus. Oh, nou ja, dan. Uh... Dus we hoeft niet te scheiden ook. Nee. kun je gewoon in ja? weg blijven, zeg maar. Kun je het gewoon ja. houden bij afval scheiden. Nee. Het afval scheiden, ja. Afval scheiden. Hey, um, nou, nou, ja, uh, uh, toch wel een dramatisch clip als ik jou zo zie. Uh, ja, uh, klopt, ja. Uh, ja. ik zie dat hier wel natuurlijk. Ja. Hey. Ja. Is het, uh, kun je me nomineren voor een Oscar? Of is het, uh... ja, ja, ja, ja. Oh, fantastisch. Ja, dat, is het is een Oscar? Het kan, uh, <laughs> kan zo op het podium inderdaad. Uh, nou, misschien kan het ik dat gewoon uh, live doen. Dat ik dan ja. liedjes ga uitbeelden terwijl Leroy zingt. Ja, dat... Uh, een soort, soort mime speler word ik dan op het podium. Met een trommel en dan een trompet. Hey, ik heb eigenlijk heel veel Nee, trommel. maar goed, je gaat, je gaat aan het einde van het jaar naar het toneel uh, of theater. Wat is het? Uh, voor de cd-presentatie. Ja, dus dan kan ik dit ook gewoon doen. Uh. Ja, toch? Ja. Dan kunnen, we, dan kunnen we dat gewoon één geheel van maken. Jij ja, ja, speelt keer. sketches en uh, ja. Ja, hij zingt het. Ik, uh, en dan, dan nemen we Jan gewoon met de CD. En, uh, ik heb nu al zin in jongens willen jagen. Ik, de cd. <laughs> <laughs> hey, ik zie wel weer afstormen op, uh, op de klokken van zeven uur. En uh, ja, gelukkig zijn. Ja, ja. dat willen we dat allemaal. Zijn, dat, dat, dat, ja. dat, is, uh, dat is gegeven na het scheiden. Eh? Uh, uh, ja. Hoe gaat het nummer? Alle en opslaan. Uh, loopt het, loopt het uh, gesmeerd? Ja. ja. Dat gaat. Uh, uh, de statistiek is op Facebook. Ja. En dat is uh, enorm. Oké. Okay. De reacties, de, de, de, de reacties en, uh, die zijn positief. <laughs> ja, echt, uh, het is echt uh, ladingen zo van. Ja, prachtig en, nummer, mooi nummer. Mooi, zijn we heel zon, blij mee. Ja. Uh, ja, want en, ook op, uh, de statistiek op YouTube. Uh, die geven dat ook aan? Ja. ja, Ja, hij gaat best lekker. Ja. Of sorry, nee, het nee, echt ga, lekker. Nee, dit ja. gaat echt nee. <laughs> ja, Hij gaat best lekker, hij gaat lekker. <laughs> ja, ja. Hij gaat geweldig, zeg je dan gewoon. Turbo, turbo. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. <laughs> nee, maar um, ja. Het is, een, het is een mooi nummer geworden eigenlijk. En, en ja. ook eigenlijk een apart nummer. Hm? Het is, er wordt gezongen. En valt er ook een stilte. Ja. Is dat bewust voor gekozen? Nou, nee, dat is niet voor, bewust voor gekozen, maar het was wel grappig. We hadden een optreden in, uh, wat is het? In de uh, uh, Stadskanaal, Stadskanaal. Oh, ja, ja. En uh, daar zit zo'n uh, tussenstuk, een ja, brug. Ja, ja. En uh, hij zong die brug. En uh, daarna valt er een stilte. En mensen dachten dat het afgelopen was. Ja, nou, ja, nou, ja dat dacht ik in eerste instantie ook. En, en een keer ging dat door. Dus daarom dacht ik van, ja, van waar die stilte? He, is dat bewust voor gekozen? Of, of is dat uh, ja, gewoon eigenlijk uh, een toeval? Nou ja, het is, er is natuurlijk bewust voor gekozen. <laughs> ja. We wilden eerst eigenlijk een, uh, een mopje doen. op dat, uh, Maar ja, we konden niet echt een goede verzinnen. Uh, dus toen ja. hebben we het maar gewoon leeggelaten. Ja, ja. Ja, nou, dus als je het, iemand over een bananenschil gaat va vertellen... Is het, ja. Vaak is dat het beste. Nou. Ja. <laughs> Serieus, vroeger om, om dan even... ja. ja. En, en uh, ja... Nou ja, CD-presentatie tegen het eind van het jaar. Ja. En waar was dat? In welk theater? Uh, dat, ja, weet, dat, dat weten we, we allemaal nog uh, Maar dat, hou uh, onze uh, uh, uh, uit uh, uh, onze Facebook in de gaten. Dan, yeah. dan ga je het allemaal zien. Ja, met, met uh, jullie hebben ook uh, uh, een eigen site, hè? Hebben ja. jullie ook? Ja, www.leroyandewitte.nl en, en, en, uh, en een Facebookpagina natuurlijk, Leroy en de Witte. En een YouTube-kanaal. Ook Leroy in de Witte. Ja. En, een ja. ja. in de Witte. Ja. en Instagram. En Insta Instagram ook. Ja, hoe heet hij, Jan? Huh? De, de Instagram ja. Jan is toch zo actief op Insta Insta, Insta. Jan, ja Ja, ben je echt actief Jan Ja, op ja, Instagram Ja, Instagram, ja. ja, Paul, okay. hey, uh, ja we, we gaan hem gewoon eventjes draaien Het uh, laatste uitgebrachte nummer van jullie dus uh, Gelukkig zijn Tenminste, niet het, niet het, laatst, hè. het laatste, laatste Maar ik hoop dat er nog vele volgen natuurlijk Dank je, wij ook gaan ja, we ook ja, ja. maken. Ik, ja. ik hou jullie sowieso in de gaten. Dank je wel. Eh, jouw, jouw vooral natuurlijk. Eh? Ja, ik eh, ga je op de hoogte houden. <laughs> we gaan het rijden. Lierd weer in de witte en gelukkig zijn. Als de wereld om je heen verdwijnt, kom je bij Met haar zijn lief, je bent er snel aan, want het gaat best goed, het leven Nou nee, hij was nog niet afgelopen, maar ik zie het ook afstormen naar de 7 uur, dus ja. Oh. Dus uh, ja, bij deze wil ik jullie in ieder geval bedanken voor jullie komst hier. Ja, wij doen. ook. En, uh, ja, bedankt voor ja, ons. Uh, ja, we houden jullie ja. sowieso in de gaten. Voor de vrijheid. Uh, ja, ja, graag gedaan. En uh, ja, graag zie ik jullie uh, natuurlijk nog een keer terug hier al. Kan altijd geregeld worden. Wij komen de... graag terug. Ja, uh, we, houden, we houden contact. En uh, jullie ook bedankt voor de, voor de cd's en dergelijke. En voor de heerlijke muziek. Tot. Graag gedaan. Een uh, raketje? Oh, wat ga je doen, Jan? Wat ga je doen? Een raketje? Nee, dat ra die usb raket Oh, ja. <laughs> Logisch, ja ik denk aan ja, wel een ijsje. Ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, jongens, hi, bedankt. En een uh, fijne terugreis naar huis. Dank je ja, ja, ja. Dank dank. Dank. Dank. Ja, ja, Graag gedaan. Tot ziens. Je gaat niet meer lukken, André. We zitten oh, nog wel. een paar seconden Blijf, en dan uh, komt het nieuws. Ja. Hey, uh, ik zou zeggen, ja, iedereen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. André, jij bedankt en uh, ja, graag. Ja, graag tot de volgende keer. Yes. Een hey, een goed weekend. Bye bye. Yes. Hey, groetjes, weekend. bye, bye. bye, bye zoi doei, doei. Zo fijn. Tot zover het ritme van ZFM.